Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? Zonnig Zandvoort, wat zeg ik, het zonnetje is hier inmiddels onder gegaan, maar niet getreurd Het komende week, heine, staat het hier volop te schijnen hier in Zandvoort Ja, zie het, een nieuwe aflevering, de komende twee uur de allerheetste hits En ik zeg, ik gooi ze gewoon lekker door elkaar, niet op een, rij een rijtje En natuurlijk ook een fantastische mix, welke dat is vanavond, dat ga je allemaal meemaken Natuurlijk de vaste onderdelen van de show, de partyguide. rond die klok van 10 voor 10 komt hij voorbij. En ik zal je zeggen, ja die strandfeestjes die krijgen een extra dimensie dit weekend met zomerse temperaturen van rond de 30 graden. Jij hoort het goed, 30 graden en dan een zomersfeestje. Nou, dat kan niet anders dan slippers, rokjes, mooie dames, lekkere drankjes, helemaal gezellig dus. Natuurlijk heb ik ook de nodige nieuwtjes meegenomen. Die gaan we hier ook behandelen. En een hele portie met een hele lekkere rit. Wat je van deze bootleg van L.A. Riot versus Your Delicious versus LDR? Lumpy Video Games in de hoek en sling bootleg. Dit is hier. Mijn naam is DJJK. Ik zeg leuk dat je luistert? zet. Hou hem hier op de 106.9, 104.5 of natuurlijk via het wereldwijde web voor de livestream Jordi Licious vs LDR Lumpy Video Games in de Hoek en slink Bootleg En ja Bootlegs, we zijn er gek op hier bij See it. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden Ik krijg inmiddels al flinke reacties hier binnen Via de e-mail SeeIt Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Melanie En Melanie zegt, ga zo door Dit klinkt lekker En we zijn ook erg benieuwd naar nog meer zomerse plaatjes Ja, voordat we naar verdere zomerse plaatjes gaan ja, moet je toch eventjes zeggen. We hebben het teleurstellende mededeling. Want Mysteryland 2012 is compleet uitverkocht. Inmiddels zijn alle 60.000 kaarten voor Mysteryland 2012 verkocht. Ja, je hoort het goed. Had je er een, je wilt helaas binnen helemaal uitverkocht. De organisatie meldt dat vandaag met nog één week te gaan tot aan 5 augustus. Wanneer het evenement losbarst op het voormalige Floriade-terrein in de Adame Meer. Naar bij Amsterdam. Dus ja, op zijn minst een bijzondere prestatie gezien geen enkel ander dancefestival hierbij ook maar in de buurt weet te komen. Aan Miseryland wederom de schone taak te laten zien waarom zij als vastgegeven in de Nederlandse festivalagenda zulke hoge ogen gooit. Met belangrijkste en diverse artistieke gezichten van Miseryland onderscheidt het festival zich van de rest. Ruim 70 kunstenaars zijn op dit moment al aan het bouwen op het festivalterrein dat zich klaarmaakt voor de grote dag. Op muziekgebied hebben we wederom een scherp en breed geprogrammeerd programma met onder andere Seth Roxler, Calvin Harris, Avicii, A-Track, Simeon Mobile Disco en als sluiters Loco Dice, A-Track, Chucky, Verde Le Grand en De Man Zonder Schaduw. Eerder gaf de organisatie aan de terreinindeling te veranderen ten behoeve van de logistiek... ...maar zeer zeker ook voor het verrassingselement van het festival. De twee nieuwe mainstages, een Monade, dat is een open air, en Big Top, dat is indoor... ...evenals de extra shows zullen tevens bijdragen aan de niet verullende naam Mysteryland. Extra feestvreugde haalt de organisatie deze week uit de zeer succesvol gestarte kaartverkoop van deze editie in Chili... ...waar een Mystery Mysteryland in december voor de tweede keer plaatsvindt. Binnen 24 uur waren de helft van het totaal aan de kaarten verkocht. Er worden dit jaar op Mysteryland in Chili 40.000 bezoekers verwacht. Kortom, het gaat goed met Mysteryland. En ja, naast het evenement zal ook de CD Mysteryland 2012 binnenkort verkrijgbaar zijn... ...met tracks van onder andere Vettel Le Grand, Denise Coju, ...Chucky, A-Track, Layback Look en vele, vele meer. Hou de Mysteryland website in de gaten voor de release datum en de volledige tracklist. Ja, wil je de volledige programmering uh, van Mysteryland uh, eventjes... Ik heb hem hier uh, voor me, maar je kunt hem ook zelf even bekijken. www.missureland.com Dus ja, wil je nog raadjes? Ja, ga dan eventjes marktplaatsen. Of even check Facebook. Zijn genoeg mensen die ja, toch nog met vakantie gaan in last minute. Of zeggen van nou, het wordt mij te mooi weer. We gaan wat anders doen. Tot zover dan dit nieuwtje. Gauw door met lekkere muziek. En dat gaan we doen met Cedric CV. Sedany. Met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Here we go. Al die zomerse platen, gewoon in een weergeloze mix. Fatboy Slims, Big Beach Anthems, Mini Mesh bij de Southern Fried All Stars. Ik denk ja, dat moeten we gewoon maar eens een keertje doen. Al die zomerse plaatjes in de mix. Hier natuurlijk bij jouw CFM Zandvoort, zie je het in de house. En ja, ik heb goed nieuws, want David Ketta keert terug naar de Sint tijdens Amsterdam Dance Event. Met een nieuwe show. Ja, de voorverkoop start maandag 20 augustus al om 12 uur stipt. Memorabel en legendarisch. Dat zijn de woorden die direct binnen schieten wanneer de organisatie terugdenkt aan vrijdag 21 oktober 2011. Een avond waarop David Ketta zijn status als wereldser ruimschoots bewees in het volledig uitverkochte The tijdens het Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Met een fantastische show werd het publiek in een muzikale houtgeef genomen. ...en tot de laatste seconde stevig vastgehouden. En op basis van de overdaad aan enthousiaste en positieve reacties... ...die Luxury Events gedurende het gehele afgelopen jaar... ...naar aanleiding van deze show van jullie hebben mogen ontvangen... ...wilde de organisatie alleen maar meer en beter. En David Ketta, hij gelukkig ook. Vrijdag 19 oktober zal de daarom opnieuw het wereldpodium vormen... ...voor deze Franse wereldster. Sterker nog, op deze avond zal David Ketta... Voor de Allereerste keer zijn volledig nieuwe en niet te evenaren show aan de wereld presenteren. En aangezien dit evenement valt binnen het Amsterdam Dance Event is het natuurlijk een schot in de roos. De online verkoop start maandag 20 augustus om 12 uur stipt op Ticketscript. En ja, de eerste 250 early bird kaarten kosten 38 euro exclusief pre-sale fee. De normale kaarten kosten 59,5 euro exclusief pre-sale fee. En de VIP Deluxe tickets inclusief... ...onbeperkt drank met een eigen VIP-area kost 185 euro. Ja, de editie van 2011 was in no time uitverkocht. Wil je er dit jaar bij zijn, wacht dan niet te lang met het koop van je tickets. De Support Act zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Hou de website en de social media van Luxury Events dus goed in de gaten. Let's start a countdown to an unbelievable show together. Let's rock with David Ketta and Friends. Dus zet maar vast in de agenda... David Ketta en Friends. Vrijdag 19 oktober in de Decent in Amsterdam. En ja, zet maandag gelijk ook maar. Want 12 uur stipt gaat de kaart verkoop. Dit was het nieuwtje. Gauw door met, ja, hoe kan het ook anders? Milk and Sugar! Let the sunshine 2012. Nu keer in Toka Disco Remix. Hier natuurlijk bij See It. En straks rond de klok van team voor team. The one and only See It Party Guide. Gauw hier... 9... Tonight. Op de nieuwe insertcoin Coin Promo van Sergio Fernandez zijn label. En trommeltjes dat is altijd zo lekker. Bij zo'n zonnetje, zo lekker dansen met de voetjes in het zand. En ja, voetjes in het zand, dat kan komen de zondag. Want let in lovers, kom naar Bloemendaal en neem maar liefst 27 graden en zon mee. Ja, waar de zon langzaam in de zee verdween en de temperatuur dalende was, bleef de temperatuur op de dansvloer maar stijgen. De juli-editie van Let and Lovers bij Beach Club Fuel was er absoluut weer eentje voor in de boeken. Om door een Olympisch ringetje te halen. ...om het mooi even te zeggen. En dat wordt op zondag 19 augustus... ...aankomende zondag natuurlijk weer dunnetjes overgedaan. Ja, ik mag gerust wel eventjes een strandalarm afkondigen... ...want ja, aankomende weekend belooft tropisch te verlopen... ...met temperaturen rond die 27 graden. En volop zon. Let in lovers on the beach... ...plus tropisch temperaturen is een gouden combinatie. Er wordt zondag dan ook extra, extra groot uitgepakt bij Beach Club Fuel. Vanaf 4 uur kun je genieten van... Heerlijk Muziek. Nou, de zon die is er al erbij en natuurlijk een dikke open air stage. Ja, de Latin lovers line-up heeft een tombola weer laten draaien en wie wordt er de hoge goed getoverd voor deze zonnige editie? Allereerst de man die wederom een internationale hitte achter zijn naam heeft staan op dit moment. Azumba laat onder andere op Ibiza zijn sporen achter met zijn opzweepende Latijnse ritmes en gillende apengeluiden. Het gaat hier natuurlijk over Latin koning Mr. Gregor Zolto. Gregor maakt er uiteraard niet alleen voor. René Ames. Under control, Chris Rocks, Alex Cruz en MC Hates maken de line-up compleet. Ja, deze tropische editie mag je natuurlijk niet missen. Tickets kosten 14 euro en zijn verkrijgbaar op Ticketschrift en bij alle Free Shop winkels. Traditie getrouwd zijn er voor de vele vrouwelijke Latin Lovers fans weer een beperkt aantal lady tickets verkrijgbaar. En ja, een lady ticket is slechts 18 euro en biedt toegang aan twee dames. En ja, wel er dus aan, op is op. Dus ja, wil je erheen? zorg dan dat je ze nu gelijk gaat halen want met deze temperaturen een leuke line-up belooft dat alleen maar dikke rijen als jij naar binnen wil moet je nu echt een kaartje halen Geen verreco hier, maar gewoon harde realiteit Hé, hey, zometeen heb ik nog de partykaart voor u klaarstaan in het tweede uur knallen we een lekkere mix in van DJ Funkagenda Ga door met een favoriet van mij, Alter Ego Rogger in de Digital Enemy vs. Rock Fitch. Remix. Hou weer op de 106,9-104.5. Dit is jouw TV. <tied> Zo'n lekkere Craig Nelson remix. Ik weet nog, ik heb mijn viniel. En dit was altijd zo'n lekkere plaat om te draaien. Bedenk daarbij die zomerse temperaturen. Een lekker drankje. Mooie dames en heren op het strand. Oeh, wat fijn om te horen. En ja, wat ook leuk is, ik heb hier voor jullie de partyguides van dit weekend. Waar kun je dit weekend heen? Nou... Zullen we gewoon even lekker aftrappen. Vanavond kun je met Dimitri en Adam Port in Air. Supported bij Makam. Dus in Club Air, vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief via in de line-up Adam Port, Dimitri en Makam. Mooi nou zeggen, nou ik ga een deurtje verder. Dat kan ook, want er is ook ex-pornstar Old Amsterdam in de escape. Vanaf 11 uur ben je daar welkom. Kaarten zijn 10 euro exclusief. V in de line-up. Artistic Raw. Sheila Hill, Kiki de Hit Machine. Dirtcaps. Sofia Valentine. Kudde Dieren, Vriendje van Ferry. Hosted bij MC Sherlock. Ja, je kunt dan ook eventjes zeggen van nou, ik ga nu vroeg naar bed. Want morgenochtend gaan we naar Summer Dance Festival. Dat is een heel leuk strandfeest. Op het Surfeiland in Alsmeer. Vanaf 1 uur. Smiddags al. Ja... Neem je zonnebrand maar mee. Tot 1 uur avond gaan we het door. En ja, de prijs slechts 15 euro. En verwacht Club Deep House, Dirty House, Eclecto, Eclectic, Hard House, Hip Hop, House, Latin, Lounge, Progressive en vele andere. Met Don Diabo, Erki, Quintino, Yellow Claw, Fato Gonzalez en MC Chen, Gennaro en Vilo, Dirty Valente, Delivio Reven, Naron Gill, Evan Green, Audio vanom, Daryl White en vele, vele anderen. Dus dat belooft heel mooi. Kaarten koop je via Pay Logic. En ja, je kunt ook zeggen, nou we gaan uh, toch naar Club R's avonds. In Club Air is namelijk die het in de house. Kaarten zijn 14 euro. En de line-up deze avond is Copyright 2001 en Frankie Rizzardo. Zoals elke zaterdagavond is er in de escape ook weer brainwash Vanaf 11 uur ben je welkom voor slechts 16 euro En daar staat onze resident DJ Raymundo, Mitchell Niemeyer, VJ, LJ Jury, MC Choral En in de eclectic, Urban et Martino Rosso Ja, wel bekend, deze maand ook weer het Republieksfeestje De Republiek in Bloemendaal, gewoon gratis entree En ja, vanaf 5 uur ben je welkom ...als je gewoon lekker gezellig bent. Ja, dan gaan we naar de strandfeestjes. Komende zondag. Het mooie weer. Je hoort het al. Let in lovers on the beach. Kaarten 14 euro exclusief in de voorverkoop. Met onder andere Gregor Salto, René Ames, Under Control... ...Chris Rocks, Alex Cruz en MC Hyde. Jij ja, kunt ook gaan naar Crazy Sexy Cool on the Beach... ...bij Beach Club Bloomingdale. Kaarten zijn hier 17,5 euro exclusief fee. En ja... Wat staat er in de line-up? Nou, ik heb hier Shermanology live staan. Leroy Siles, Beggy Begovic, Frankie Rizzardo, Delivio Reven en Aaron Gill. Kennedy, Stefan Vilijn, Vikes, L en Roses, Nenna Deziel. En het wordt gehoot bij MC Roga en VI. Ja, je hebt ook exportsar, de pool Party bij Beach Club vroeger. Vanaf 2 uur ben je daar welkom voor slechts 15 euro. En in de line-up Jelloclaw, Dirtcaps, Artistic Raw, the Hit Machine, Dieren. Sophia Valentijn, de Bende, LPM Brugge, Eric Walker en het wordt gehost bij MC Sherlock. Tot zover de partykijt voor deze week. Gauw door met de laatste plaats van dit uur. Kols Lorelei. En ik vind hem lekker gehoord op Sensation. En standaard in mijn playlist. Hier Kols Lorelei en zometeen na de klok van 10. The one and only Funk Agenda. in de mix. Oh, oh,